Ja, Henk. Hallo. En Andrea Speyer B. Yes. Bork. En de hond. <laughs> Goed. En uh, mijn naam is Jean Jonge Jongepeer. En uh, vandaag hebben we weer uh, heel wat berichten op het uh, menu liggen. En dan gaan we even uh, uitgebreid uh, overbabbelen. Maar eerst doen we even de goud bitcoins de staatsschuldmeter en de fertility-index en de marijuana-index. Uh, zullen we gewoon even beginnen weer met bitcoins en dat is altijd weer spannend. Wat hebben die deze week gedaan? Uh, gedaald. 758 ja. euro zijn ze per, per bitcoin. Ja. Ja. Oh, dat is ongeveer uh, 100 euro uh, naar beneden. Ja. De Chinese bitcoin. overheid heeft aangekondigd om uh, inspectie te gaan doen van uh, bitcoin exchanges tegen uh, witwassen en dat soort praktijken, kapitaalvluchten. Iedereen weer braaf van die yuan. <laughs>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 Kijk, er zijn echt mensen die hebben een hekel aan drugs. En die vinden het geweldig. Van ja, maar die, die, die doet er tenminste wat aan, weet je wel. En ja, die mensen heb je. Volgens de Bijbel mag het niet, volgens mij. Drugs? Zoiets zullen ze vast wel zeggen. Ja, nou, dronkenschap. De dat dat uh, Dronkenschap. Oh. Maar, maar wiet, dat is gewoon uh, gods kruid hoor. <laughs>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 Ik denk dat, dat, dat 30 jaar geleden dit totaal gewoon je, je politieke carrière te einde bracht. Wat hij zegt, wat Booma? Ja, omdat de balans uh, staat veel te ver van de burger af. Hè? Want wat, wat betekent het eigenlijk, de oproep, meer zinloze controles en uh, weet ik veel wat. Uh, ja. Over, overigens gaat het uh, niet halen waarschijnlijk, is de inschatting van dit artikel in ieder geval. Hè? Uh... Dit, uh, dat, uh, hij trekt aan het kortste eind, de Buma. ja. Ja, terecht. Maar die net ook een beetje een weerklank is het zijn echo-kamer. Ja, er, er is ook wel degelijk een achterban die het hier echt wel mee eens is hoor. Ja, maar het is ook heel goedkope manier om uh, van leiderschap uh, te ja, en ja, ja, ja. Uh, roepen. En dan uh, ja. en daar, net doen alsof je daarmee uh, daadkracht hebt. En dan ook zeg maar uh, praten namens één systeem.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 A lot well, of y'all don't even know you're fighting, do Je you? You're sitting there going, fuck, I'm watching Saturday Night Live. <sniffs> Are we winning? Look, <laughs> well, I feel like my flank is covered. Honey, <laughs> bring me a beer. We got a war to win. <laughs> Fucking war is that? Uh, maar goed, ja, er is nog een ander partijtje die wat heeft roepen. <laughs> we hebben het hier over de SGP. Die willen de doodstraf uh, terug.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 Uh, wel, ja, dat is wel mijn favoriet, dan, hè, omdat uh, dat denk ik heel snel afgelopen is dat mensen dat zien. Hij zegt: Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden. Hey, nee, een uh, ja. meneer uit geen zwart waterland. Het is, uh, nou weet ik het weer. Het is een gemeenteraad uh, die. Uh, SGP Zwarte Water. Oh, de, de, de, het staat niet ja. SGP er, Zwarte Waterland, maar SGP is net. Ja. En uh, dan krijg je dus inderdaad zo'n uh, zo strijd met de landelijke top. Die zegt van ja, in wezen staat het wel in het beginselprogramma van de SGP. Maar uh, de doodstraf, dat is uh, heel lastig campagne voeren. Het doet een beetje denken aan uh, geen belasting van de LP. Ja. <laughs> In principe zijn we daar al voor, maar ja, het is uh, ongeloofwaardig naar uh, de kiezer toe. Ja. Ja, <laughs> dus, ook het is wel ook. een heel, heel klein niche dingetje dan uh, Zwarte-Waterland SGP, dat is dubbel niche. Ja, maar ja. Toch, toch denk ik hè, dat heel veel mensen die zullen uh, voor de doodstraf zijn. En dat heeft er met name mee te maken dat ze de consequenties niet kunnen overzien. He? Zo hebben dat al die markaantjes dan onthoofd worden of zo, weet je wel? Op ja, de achterband van de PVV, zeg maar. Ja.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 ja, uh, iedereen zet zijn schouders stonder en uh, de, uh, dat wordt betaald, die rekeningen. En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 Uh, wat is nou ook weer? Je, hebt een, uh, je begint met een raket van 20, 200.000 dollar en dan een soldaat die 40.000 dollar verdient per jaar, uh, die schiet hij af op een, een Beduine die in een, in een tent leeft van 10 dollar of zo. <laughs> ja, dus het is ook heel, heel erg financieel heel erg asymmetrisch. Uh, de, ja, dat het is duidelijk dat er een winst zit in het kopen van die duurde dingen en niet, dat het niet kosteneffectief hoeft te zijn dat dat niet het doel is. Nee, het is, het is wel kosteneffectief als je het zeg maar, bekijkt vanuit het gezichtspunt van zo'n wapenleverancier, omdat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 ons te beschermen hier in uh, ja, de vrije Westen. Ja. Nou. ja, dat is het verhaaltje wat je die Argus Sukkels vertelt, die dan naar Koenens worden gestuurd. In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 En het is ook nog ja. eens voor de beroep van Jan-Peter Balkenende, die daar uh, pijpleidingen ja. konden aanleggen. Ja. Ja, ja, dan heb je het probleem dus ook niet hè, dat die humor zo pijnlijk wordt, als je dus met dingetjes komt die veel dichter bij de werkelijkheid liggen,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 Het ja, maar de 72 maagden. Sorry. Ja, dat is de, ook een vorm sure. van jou. Ja. ja, hij moet even een broodje maken naar Tang. Oké. jee. Hoe komen we van 72 maagden bij Tang? Ja, hoe betaal je dat allemaal zonder dat mensen dat proberen te ontwijken... Die, ...die belasting voor al die oorlogen? Dat doe je door een belastingkartel op te zetten. Dus als jij concurrentie hebt tussen verschillende overheden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 Meer rechten soms hebben dan uh, wel natuurlijke personen. Dus daar heeft hij op zich wel gelijk in. Alleen, uh, ja, het is natuurlijk dat... sowieso belachelijk dat een samenwerkingsverband rechten zou hebben. Of plichten of wat dan ook. Ja, dat, is al, ja, dat is al een heel raar idee. Ja, nee, dat is het ook. Maar, ja, dat het is net is... als je zou zeggen: een huwelijk. Heeft een huwelijk heeft een rechten of niet? Moet een huwelijk dan ook belasting betalen? De dus, uh, overigens zou kunnen zeggen: de man moet belasting betalen, de vrouw ja. moet belasting betalen. Maar hun huwelijk moet ook belasting betalen. Maar dat is, dat is mensen die. Ja, dat is allemaal.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 Ja, absoluut. Oh, ja. Absoluut. Gewoon, Heerlijk, het als... is een ontzettend nijverig volk natuurlijk. Uh, ik ja, las staat dan... dat het veel vechtscheidingen zijn die dat waar dat. Uh, die, oh, die, die... Ja. <laughs> die hebben ja, er over. En gewoon, uh, ja, het, het, het, ik uh, dit bericht kwam van bij mij binnen via Geen Stijl. Ja, dat is gewoon de anekdote van, hè. Uh,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 Ja dat, ja, dat krijg je ook nog. Zit je op de kerstborrel op te scheppen over hoeveel geld je wel niet hebt. <lacht> Wat helemaal niet waar is. Ja, en er de belasting ja. achter je aan. <lacht> Ga dat toch helemaal na zitten spitten, al je rekeningen en zo. Ja. Ja, ja. Dat is helemaal niks. <lacht> maar dit is nog maar slechts het aantal tips, hè. Niet het aantal uh, doorgespitte zaken. Want dat uh, wordt volgend jaar toch pas bekend. Ja. Maar goed, uh, we houden even de vaart erin. Journalisten in paniek over de niet-stemmerspartij. Ja, dat is... Uh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 waarom we de meester moeten blijven gehoorzaam en ja, het is waarom een beetje... het een grote leug is dat we ooit vrij kunnen zijn ja flikker toch op man het is een ja. beetje de rol van de journalistiek is het inderdaad hè? dat zo. is de rol van ja. de journalistiek ja. Ja, maar ja. het is ook het gaat ook, het gaat ook volledig uh, weer voorbij aan het systeem hè? zo van de gedachte van nou misschien werkt het systeem nu gewoon niet meer Wat nee het moet hervormd worden dat kan, niet. Dat moet kan ervoor... niet, we hebben gewoon een, een meester nodig die net iets aardiger is voor ons, dat is het ja hmm.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 Ja, ja dat is geen ja, argument. Ik heb zomaar even een enorme doemscenario uit mijn mouw geschud hier. Ja, hij, hij wil eigenlijk wel. Hij zegt dat het fout is dat. Is fout, dat...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 dictatuur, maar voor de vorm. Is dit een uh, democratie? Ja. ja, dat doet het. Dan moet je dan ook nog stemmen. Maar het uh, vergelijk <laughs> wordt ook nog wel eens ge uh, gemaakt waarvan het enige verschil tussen een democratie en een <laughs> uh, dictatuur is dat je voor je een dictatuur niet naar de stembussen hoeft. Ja. ja, dat is best wel cynisch, maar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 Zeuren. Punt. Carlin die hier uh, zei dat grappig. Uh, if you voted, you, you can't complain. You wanted a ruler and you got one. Dat so is eigenlijk opdraaien, vind ik. Van, exact. Ja. Dat, dat ja. kan mijn idee zijn. Mm -hmm. Maar goed. Ja, want uh, ja, je hebt systemen nodig die zich in balans moeten houden. Uh, daar hebben een aantal uh, mannen zich over uh, gebogen. Trias politica. Misschien ook wel vrouwen. Dat weet ik niet hoor. Maar nee, uh, denk... van.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 naar bed en uh, ik kreeg de helft van de oogst, dan was, het, dan, dan was het niet geaccepteerd geworden. Maar hij denkt van nou, als ik nou priester, priester erbij haalt en die, dan hangt zo'n verhaaltje op, uh, dan, komt het, dan, dan komt het er misschien wel door. En dat is hetzelfde met die rechtsstaat. Nou, als we nou als we dit verhaaltje erbij ophangen, dan uh, accepteren ze het misschien. Nou, ja. dat komt wel aardig, denk ik. Het was voldoende om een regentekliek uh, te installeren in Nederland in ieder geval. Nou. Ja. Maar uh, Andrea die, uh, jij, jij, jij maakt hier nog druk om een ander bericht hè?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 Het land ah, nee, in de juiste koers, koers sturen. Wat betekent dat volgens jou, André? Het, het land een... in de juiste koers sturen. Ik, ik vermoed aan een uh, linkse koers. Er zijn verschillende koersen mogelijk, zeg maar. En daarvan maar is er maar het één het juiste. Een... En die maar moet eens... je hebben. Okay. En het land kan er ook alleen in gestuurd worden... door een leider die bekwaam is... en waar het volk zich aan ondergeschikt maakt. Dus een, dat... je hebt een leider nodig... die het voortouw neemt om een land in de juiste koers te zetten. Deze man. Hmm. Zo'n man met een klein snorretje. Zo, die dan ja, met een... Het is ook een roerganger. Hè? Die leider is ook... een roerganger, want die staat dat schip van Nederland. Staat, aan het roer staat hij dan. De grote roerganger te sturen in de juiste koers. persoon zo boodschappen zonder dat de, dat de leider <laughs> hem in de juiste stuur? Ik zou het niet In de consumptiemaatschappij werkt dat niet meer zo. Dus hij kan gewoon niet zelf boodschap doen. Ik heb nee. echt nee. met iemand ja. te doen. we moeten verder, we, we moeten verder. Leiders, <laughs> ik dat ik dat wil even dit uh, gesprek in de juiste <laughs> koers uh, laten varen. De <laughs> nee, grote roerganger ja. duurt ons opeens. Eens, eh, naar de coax -kabel toe, denk ik. Ik denk dat er ook iets mis is gegaan. Uh, toen uh, ja, nu, nu gewoon leiders niet meer uh, ja, de doodstraf kunnen krijgen. als ze het gewoon uh, misdoen. Ja, uh, beker drinken. Want uh, nou, uh, ja, geen, uh, guillotine, geen guillotine meer, zeg maar. Ja. Want ja, dan ga je ook wel uh, het volk uh, aanvoelen, zeg maar. Ja. Ja. Maar uh, we moeten verder, de vaart moet erin.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 Dus hij wilde dus eigenlijk dat die, de overheid dit soort media streamers gaat verplichten om uh, Nederlandse bagger af te nemen die ze niet willen en niet kunnen slijten. Ja, maar wel moeten, omdat er een stok achter de deur is. Ik denk dat Frankrijk dat verhaalt natuurlijk, omdat veel van die Fransen kunnen alleen maar Frans, weet je wel. Dus dan... Ja, maar er is, ook, er is ook een plicht in Frankrijk. Okay, okay, okay. Zoveel, zoveel percentage moet franstalig zijn. Ja, maar ik denk dat bijna dus, alles sowieso... Als die plicht er niet was, was ook bijna alles franstalig. Ja, ik denk als dat als een, een plicht is er alleen omdat hij er zonder die plicht... zou er toch wat anders gebeuren. Ja, ja, ja. Ik denk toch ze, dat het langzaam zou afdreigen richting Amerikaanse media... die natuurlijk heel ja, dominant is. De Jong zegt dat de nos afgelopen jaar veranderd is...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 Het is natuurlijk ook raar dat de publieke omroep ook gewoon commercials heeft. Dat is al vreemd natuurlijk. Ze krijgen wel geld van de staat, maar ze hebben ook commercials over advertenties waar ze geld mee binnenhalen. Nee, maar dat klopt. Een kwart van de inkomsten van de publieke omroep komt via reclameinkomsten. Dat is via de Ster, die regelt dat. Vroeger had je dat nog met Loekie de Leeuw. En dat is al sinds 1967 dat er reclame is op de publieke omroepen. En dat geld gaat dus...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 Ja, dat dat heel veel kijkcijfers heeft gekost. Nee, ik, ik, ik lul maar wat. Maar dat doet hij ook. Alleen. Uh, <laughs> waarschijnlijk krijgt hij, hij krijgt er beter zelf. voor betaald. Ja, <laughs> ja, verschil moet er zijn. Nee, ja. mm. hey, maar dan hoop ik even verder naar de kookkabels. De kookkabels. Ja, <laughs> ja, kooks met een X. Coax. Oh, de coax, co de co kabels in Hengelo. Uh,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 ze denken ze, nou dan rollen we het gewoon niet uit. Hè. Dus eigenlijk houdt de overheid hiermee innovatie tegen. Door deze ondergrondse fictieve belastingen. Ja, en ik vind het ook wel apart dat ze dan achteraf met een, met een verklaring komen. Dat, ach, het is eigenlijk ook wel snel genoeg, die COAX. Dus eerst hebben uh, ze de innovatie. En dan gaan ze het rechtvaardigen van Nou ja, wat we hebben ze ook wel goed genoeg eigenlijk ook. Dat is eigenlijk dat soort, soort uh, ja...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 En ja, een enorme hoeveelheid de drugs werden dan doorgelaten. Je kan je voorstellen dat eigenlijk, dat het niks met vangen van de grote vis te maken had, maar dat ze gewoon op de payroll van die drugshandelaren stonden. Ja, maar nou is het dus uh, ChristenUnie-leider Gertjan Zegers, Segers, SP'er Michel van Nispen en een D66-collega Kees. Hoeveel zijn geschrokken van de berichtgeving van één Vandaag over de zaak?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 Dus ook een film Kops, die gaat erover, Een Zweedse film, een aanrader. Kan ik als titel. Het gaat over een klein, klein Zweeds plaatsje Waar ze uh, het politiebureau willen opdoeken omdat er nooit, een, uh, nooit criminaliteit plaatsvindt. Dat, blijkt, wel geinig, dat is wel blijkt, een wel film. Dat blijkt uit de statistieken. En dan gaan die, die politieagenten daar, die gaan er tegenoffensief, gaan ze wat criminaliteit in scène zetten. Om uh, toch open te blijven met hun politiekantoortje. En dat loopt dan wat uit de hand. Het is, ja. is wel een humoristische film. Ja. Kops. Ja, maar dan gaan we nu even naar het uh, moment uh, waar jullie allemaal op hebben gewacht: Piscate. <laughs> Piscate. Piscate, ja. Yeah. En, en de totale meltdown. <laughs> hè? De, ja, de totale, ja, ja, De totale fucking meltdown <laughs> van ons informatiesysteem. Ja, ja. Helemaal. Ja, ja. We gaan diep te pissen met het onderwerp. <laughs> ja, ja. Of het duiken liever. Ja, het gaat over de plastex die. Uh, Trump zo hebben, uh, gehad met, eh, uh, prostituees. Ja op het ja. bed waar Obama op heeft geslapen. Om in Moskou, te nemen op Obama. in een hotel. Ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja. Op braak te op de Obama's die hij zou haten. En daarom liet hij op zich pissen in het favoriete hotelbed van de Obama's in Moskou. En het uh, gate, het gate gedeelte hiervan, is dat Rusland, de Russian intelligence, zou compromiterende beelden hebben van deze uh, pisseks. En op die manier zou Trump dus um, gecompromitteerd zijn om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 Evan McMullen. En die is er ingehuurd door de Democrats. En anti-Trump Republicans. Ja, hij was een, een onafhankelijke presidentskandidaat. Hè? Evan McMullen. Ja, hij deed ook mee aan de verkiezingen. <laughs> Ja, maar hij is de ex-intelligence official, zeg maar. Ja, hij wordt misschien klopt, als betrouwbare klopt. bron, zogenaamd. Ja, ja, ja. En de betrouwbare intelligence bron heeft toen die Evan McMullen heeft het document het dossier aan John McCain gegeven. Het wordt steeds geloofwaardiger nou ook. <laughs> en John McCain, de neocon anti-Trump en anti-Russia figuur, die dacht dit moet ik aan de CIA geven. En, ik geef, en in december gaf hij het dossier aan de CIA, met de eis dat ze het serieus gingen onderzoeken. Uh, wat de CIA dus gedaan heeft. ...heeft, uh, blijkt. Maar goed, het is heel ongebruikelijk... ...dat er totaal uh, inhoudsloze claims... ...op die manier worden geopenbaard... ...door de CIA. Volgens mij is dat nooit eerder gebeurd. Dit is nee, een, een... ...complete welklaar. Uh, <laughs> Weapons of mass destruction... en de Bay of Pigs en zo. Ja, het is natuurlijk al, al langer dat... ...dat de uh, intelligence... Uh, uh, ...diensten niet... Uh,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 Media heeft trouwens. Maar ik denk dat dit ook wel een nieuwe vorm van voor uh, propaganda is, zeg maar, Complete bullshit. En dan die wel in het straatje past van je tegenstander. En die tegenstander gaat er dan mee rennen, zeg maar. En dan is dus eigenlijk een soort handgranaat is het. <lacht> die ze onder hun armen hebben. Yes, we hebben wat! <lacht> en dan, dan wacht je gewoon tot het, uh, tot het flink openbaar wordt. En dan, dan ontploft die handgranaat, zeg maar. Ja. Maar die handgranaat ontploft hun eigen gezicht. Want er is geen mens ter wereld die nu een weldenkend mens ter wereld die gelooft dat er een Trump-schandaal is dat waar is, zeg maar zomaar. Ja, natuurlijk. Naar maar maar de handgranaat is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 Het is niet gewoon je tegenstander zwart maken. Maar je geeft je tegenstander een of de bullshit verhaal waarin je gelooft. En dan ga je hem hard uitlachen daarna Als dat boven water komt. Ja, Trump werd nog boos op CNN. Ja, ik wil de vragen niet beantwoorden. Jullie zijn fake news. CNN gewoon gedist als fake news. Die is heel verrast trouwens. Maar zo reageerde CNN. Die vroeg gewoon, wat klopt het dan precies niet? Dat zou me <laughs> ja, wat klopt er precies dat is, ja. niet aan het verhaal dat Trump zich onder liet pissen in een bed in Moskou <laughs> om raak op Obama ja, dat is te nemen, like, je snapt het, is het om, russisch, uh, om spionage uit te voeren en hoogverraad te plegen wat klopt daar niet van meneer Trump ja. Leg het ons uit nou, ik vond het zo grappig dat op uh, de NOS journaal vanochtend daar weet nog, uh, er zei die verslaggever die zat dus het allemaal te vertellen toen zei hij er tussendoor nog van ja er zijn geen uh, wat? Ze zijn geen bewijzen voor dit verhaal. En dan, dan gaan we gewoon weer verder met uh, z'n dingen. Ik bedoel, hmm. waarom vertel je dan? Wat <laughs> ja. is nieuws, want, want is wel even. CIA heeft forceerd. Ja. Die heeft nieuws gemaakt waarvoor hij durfde publiceren, omdat ze niet voor gek wilde staan. Ja, ja. Dus eigenlijk ja, is het de CIA geweest die de handgranaten heeft gedetineerd. Hey, maar jij zei dat uh, Evan McMullen was ingehuurd door de Democraten. Dat ja, dat wel... was... Ja, ehm... Um...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 Ja. Maar we maken nog even de. Ja, hij komt uh, regelmatig terug bij ons. Venezuela, de staat. Ja, nou even positief nieuws, jongens. Ja, ja, ja. Er ja. komt nu een einde aan de crisis. Positief, positief nieuws voor de Venezolanen. Voor de onderdanen in Venezuela. Ja, ja. Ze dus gaan ga nu allemaal uh, juichend de straat op. Ja, het uh, minimumloon gaat omhoog. Ah. Met 50%. Dat wow.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 Ja, ja ik denk ook... dat de mensen op burgers gaan flippen bij de McDonald's uiteindelijk, helaas. Ja, het komt, het komt dan weer op neer dat dit weer zo'n frontlinie is waar je alleen maar moe van kunt worden. Ja, ja. Zijn... Ja, klopt. Het is ook, als het nou blijkt dat Plato toch uh, bruin was bijvoorbeeld, of Eskimo, als dat uit onderzoek blijkt, dan wordt zijn, zijn filosofie opeens weer interessant.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 Hoe die aan de bak moeten komen. Ja, het minimumloon natuurlijk moet naar 15 euro. Dat is het. Uh, ja, nou, een, een carrière in een, in een koloniaal systeem kunnen ze wel uh, vergeten. Ja. Yeah. Dat, uh, maar, ja. Maar daarin ga je dan ook zelf ten onder, denk ik. Hè? Van, jullie zijn allemaal kolonialisten en zo. Dat doet me denken aan, uh, ik, ik woonde op zo'n studentenflat... Uh,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 Vertel, hoe? We doen we dan? Vanuit het libertarische perspectief een beetje positief nieuws. Ja, de, de, de lijst van de LP. Bijvoorbeeld. Nou. En heeft iemand hem gezien? Uh, ja. ja. Ik heb hem gezien. Ja, ja worden, worden we er blij nu, van? Zo'n man is nu de, de lijst uh, duwer. Dan uh -huh. gooit zijn hele gewichten tegenaan. Ja. En, uh, nou, maar goed, hij heeft natuurlijk ook hele goede. Uh,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 Nou. Ja, mijn, mijn amendement was afgekeurd, hoorde ik. Wat? Oh. Ja, ik wou eentje dat de Nederlanders, of de Defensie, die verkoopt wapens, hè. Dat dat niet meer zou mogen. En die, ook wel... die kopen Wat? wapens, toch? Kopen, kopen, kopen nee. of ja, ze of verkoop ze wapens? Ja, ze verkopen ook. oude wapentuigen wordt meestal dat in... Uh... Over die tanks die ze aan Finland verkopen. Ja, ja bijvoorbeeld Indonesië... Uh...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 En, de en de neiging, dat is geen positieve feit. Nee. De neiging bestaat denk ik heel erg om, om als politieke partij richting de stemmen op te schuiven. Waar ruik je dat on onvrede zit? Nou dan ga je daar, wat, wil, wat willen die mensen? Nou dan ga je je standpunt een beetje omzetten, bouwen die kant op.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 Maar zelfs dus als je principes zou houden, dan zou je eigenlijk zeggen... ...beste collega's van de Tweede Kamer, wil jullie mij helpen om je eigen baan overbodig te maken... ...op te ja, heffen, ja. een totaal ander beroep te gaan kiezen en gewoon de, onze, de toekomst onzeker tegemoet gaan. Dat is wat je eigenlijk dan zou moeten Ik plaatsen. ben hier om jullie privileges af te schaffen. Ja, om jullie te ja, De tomaten vliegen gelijk euh, jouw richting uit. Dat zeggen jullie nou wel, maar ik heb dus inderdaad een... Een aantal abonnementjes uh, uh, ingestuurd, uh, die uh, is, no noem ik een beetje een paars van trooien. Uh, nou, dat is, zeg Eentje is dus dat, uh, dat je op je aangifteformulier, zolang je nog belasting betaalt, heb je natuurlijk zo'n aangifteformulier. Maar dat je daar kan invullen uh, waar het geld wel en niet naartoe mag. Dus dat jij mm. kan invoeren van ik wil niet dat dit naar defensie gaat ofzo. Of, zo, of uh, wil ik veel niet naar cultuur, weet je wel. Ja. En uh, andere, uh, allemaal een andere abonnementje wat ik had ingestuurd. Dat is dat het um, belasting voor ambtenaren wordt afgeschaft. Want dat is zinloos rondpompen van geld. Ja, maar ja. als die beide door de, ooit door de Kamer worden aangenomen, wat krijg je dan? Dat alleen nog belastingbetalers uh, uh, mogen uit de particuliere sector nog uh, dat kunnen doen en dingen invullen. En, en daarmee eigenlijk het budget uh, bepalen. Ja. En <laughs> ambtenaren kunnen dat niet doen. Ja.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 ik geef niks aan dat die opvoekers.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 VNL, Dus misschien dat die het ook nog even overnemen. Dus, uh... lijkt me iets voor de Piratenpartij, denk ik ze. Oh ja. Met, die iets al ja. technologie. Ik, ik en... heb daar ook nog mensen. dus. <laughs> ik ook. Gelukkig. Ga daar ook nog lukken. even lobbyen. Ik, ik, zou wel, ik zou wel een simulatie willen, zeg maar. Dat een parlement van 150 apen gewoon keuzes voor krijgen Waar ze voor <laughs> of tegen kunnen stemmen. <laughs> en dat je dan achteraf gaat meten van... Hoe staat het dan met de economie van zo'n land en weet ik veel